Stones for two rolling Stones have done, Rollin' Sport to Rolling Stones have it again. Darling, tonight. Maar you come running back, I set no. it You come running back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Hoe ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het dal? Zingende Salvera's hoedjes, weet je hoe het klinken zal? Ho, oh, goede post.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 En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de warschop Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de ter de deur niet meer uit Jij krijgt je zien jij krijgt je zien. Mijn broek is gescheurd en mijn hemd achteruit. Laat het zo laat het erin de Grunlo, als jij op jouw manier in zingen gaat Want dat meteen een zesde gouden plaat Bruh!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 Word bang. Jij bent in al mijn gedachten, het is naar jou dat ik het verlang. Als een gezellig paar dansen we met elkaar, draaien binnen het rond. Soms ben je eens kapil, net of iets zeggen wil maar je houdt. Jij bent in al mijn gedachten, het is naar jou dan.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 Op Moenna, Fortuna. Er is deze mooie plaat van Reggie van der Burgt. het Eenzaam op het Leidseplein. Hey. Hey. Hey. Hey. Ik zal vanavond met je uitgaan. Hey. Hey. Ik heb gegevens op jou gebracht. Het aan dit had ik nooit van jou verwacht. Dromen was zo fijn Alles is me weer ontnomen Mag ik dan niet gelukkig zijn?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 Wanda Fortuna, zei jij me zo, Wanda Fortuna, Wanda Fortuna, die zomerdag, Fortuna, De rozen bloeiden en keurde zwaar, De sterren gloeide, zo hel Ik wacht op jou, wonderfortuna. Maar die beloofde had je vervangen.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 Scheiden tut so wie mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein nur wenn mir eine wie getan dann fällt's mir wieder ein frag du dein hels ob ja of nein bevor du sagst Frag nu dein Herz ob ja ob nein, denn scheiden tut so weh. Ich geh singen durch die Straßen, mit dem Glück bin ich per du. Hat ein Mädchen mich verlassen, lacht mir schon. Weis die uurig schone schöne Stunden gehen dahin, en ik hör die alte Weise und begrijp ihren Sinn. Viel meer als alles Gold, das glänzt, kan ware liefde denn ohne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 Bij mij, mij van bij, wel. Marilyn, toch zal mijn hart voor jou steeds slaan, Zang, weet je nou, wie is de aard? Darling I love you so darling Ik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 It's me. Een simpel melodietje, van een liedje, blijf hier soms jaren bij. Luister dus wat net zo'n deukje, betekent, hé hey, voor mij. Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan. La, la, la, la, la, la. Ja, en dat was muziek van Ronnie Tober met Kip in het water. En daarvoor hoorde u Gert en Hermie met twee kleine sterren. En daarvoor Willie Alberti met Waar ben je? En ook nog Harry Bleek met Goodbye Mary Lou. CFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit Zandvoort...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 Uit de haven op een heel groot motorjacht Maar degene die het bemanden Liep een s'morgens vroeg als standen Dus die schop van nogal tamelijk onverwacht Mijn ontbijtbord en mijn spiegelijtje vloog Met mijzelf door de patrijspoort met een boog Toen ik op het strand weer kwam Vroeg mij iemand die dat ei nam. Van mijn door de dooier dichtgeplakte oog Waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook geval, net iets in je hand? Het zond, waar zat jij toen het scherf is gestrand? De kaptein die blijkbaar zich te scheren stond.